Veel Nederlanders weten niet goed wat ze moeten doen... als ze tijdens een vakantie met een natuurramp te maken krijgen. Uit een enquête van het Rode Kruis blijkt dat bijna 80% van de mensen... niet weet hoe ze moeten handelen bij een aardverschuiving. Bij andere rampen, zoals overstromingen of orkanen... is dat cijfer iets lager. Nederlandse kinderen van jihadisten moeten worden opgehaald uit Syrische kampen, zegt kinderombudsvrouw Koverboer. Ze doet die oproep voor de tweede keer vanwege de invallende winter en recente politieke ontwikkelingen in Syrië. Er zijn in Syrië en Irak waarschijnlijk meer dan 145 Nederlandse kinderen en nog eens 30 buiten het strijdgebied. Minister Grapperhuis heeft eerder gezegd dat hij de kinderen niet wil laten ophalen. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is begonnen aan zijn bezoek aan China... en werd uitgenodigd door president Xi Jinping. Het bezoek duurt nog tot donderdag. Het doel van de ontmoeting is niet bekendgemaakt. Mogelijk hoopt Noord-Korea dat China bij de VN gaat pleiten... voor versoepeling van de economische sancties tegen het land. De Machiavelli-prijs gaat dit jaar naar de bedreigde burgemeester. De prijs voor succesvolle communicatie wordt in ontvangst genomen... door Jos Wiene, de burgemeester van Haarlem... die al enkele maanden zwaar beveiligd wordt. Volgens de jury is het bedreigen van burgemeesters volstrekt onaanvaardbaar... en tast het de wortels van de democratie aan. Het weer nog, regen en veel wind dus... op de waddenkans op noordwestenstorm. Vanmiddag minder wind en meer zon. Het wordt vanmiddag zo'n 8 graden. Dit was het NMS Journaal.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 Echt niet. Tim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 See, you can't move no way The other guys know the games play I'm watching her, watching me, I'm getting ready Take him a bow and say, listen to me ZFM. Before you came Really